9 uur. Joris Stubenitski met het nos staat zijn opnieuw de Noord-Syrische grensstad Kobani binnengevallen. Vannacht waren er zware gevechten met Koerdische militairen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Er zouden zeker 12 doden en 70 gewonden zijn gevallen. Kobani ligt tegen Turkije... en werd eind januari na maanden vechten op IS heroverd. Daarbij kregen Koerdische strijders luchtsteun... van de internationale coalitie tegen IS... De Telegraaf Mediagroep schrapt opnieuw banen. In totaal zijn 168 medewerkers boventallig. De drukkerij in Alkmaar gaat dicht. Deze werkzaamheden worden overgeheveld naar Amsterdam. Een deel van het drukwerk wordt uitbesteed. Tmg spreekt van een noodzakelijke en ingrijpende beslissing. Drukken behoort niet langer tot de kernactiviteiten. Rond deze tijd wordt in Brussel verder gepraat over de Griekse schulden. Rond middernacht werd al anderhalf uur gesproken... door kopstukken van de Eurogroep, de Europese Commissie, de ECB en het IMF... met de Griekse premier Tsipras. Dat gesprek werd vannacht afgebroken... en na afloop werd er niets gezegd over de inhoud. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen langer in Nederland blijven... omdat het terugkeerbeleid niet goed functioneert. Dat zegt een adviescommissie die het kabinet en het parlement adviseert over migratie. Het kabinet laat economische belangen zwaarder wegen... dan de gedwongen terugkeer van asielzoekers naar onwillige landen. De commissie zegt dat de politiek op papier veel belang hecht aan de terugkeer... maar dat de praktijk anders uitwijst. Defensie koopt 80 hypermoderne gevechtstenuus... die militairen beter moeten beschermen tegen bermbommen en zelfmoordterroristen. Ook zit er een touchscreen in en een dieselgenerator... die het pak 48 uur van stroom voorziet... Er worden 80 proefexemplaren besteld van 125.000 euro per stuk. Dan nog het weer. Flinke periode met zon met in het Noordoosten nog kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen loopt de temperatuur nog iets op, naar maximaal 28 graden. Dit was het ons DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen knooppunt Hoevelaken en Eenbrugge 5 kilometer. Verderop nog eens een keer 5 kilometer bij knooppunt Muidenberg. Op de A2 richting Amsterdam tussen Breukel en Vinkerveen 5. Op de A4 richting Amsterdam ook 5 kilometer... tussen de knooppunten De Hoek en Dorp. Op de A9 Alkmaar richting Almseveen... daar staat tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. En verderop nog eens een keer 5 kilometer bij Baddoeverdorp... Op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat door een ongeluk tussen Nieuwendam en Af het Watergasmeer. 3 kilometer. Er is één reis ook dicht bij knoop het Watergasmeer. Op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug, 4 kilometer. En op de Rijbaan richting Den Haag. Daar staat door een ongeluk tussen Maarsberg en knoop het Lunetten, 15 kilometer. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. Verderop richting Den Haag nog eens een keer 4 kilometer bij Nooddorp. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam. tussen Gorcum en Haringsveld-Giessendam 6 kilometer. En op de A16 richting Breda. Bij Knopend Riedekerk 2 kilometer door een kapotte auto. Daar is één reis ook dicht. En op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 The shade of Pale. We hebben een inbreker hier, Patrick Berg. <laughs> Patrick uh, komt heel even, want hij moet snel weer terug uh, naar zijn business. Uh, vertellen over gisteren. Patrick, een doorslaand succes. Ja. ja. Mogen we het zo noemen? Nou Jij ja. Ja, zit te <laughs> helemaal. Nee, weet je, in het begin, een, uh, het, het uh, is natuurlijk de eerste keer. Uh, de, uh, de, we, met de doorstroom van de mensen zaten we even in de, in de knel om genoeg door te, hmm. te stromen. Uh, vooral dat je maar één toegangshekje had, omdat er maar één. Uh, ja. We hebben een harde gelukkige notaris, waardoor het een officieel record kan worden. Ja. Uh, dat wordt maandag dan uh, met het proces verbaal bevestigd. Uh, dus, maar dat, dat zijn de leermomenten met zo'n evenement dat ja, het eigenlijk dat je uh, twee notarissen nodig is met twee ja. uh, toezichthouders. Ja. Ja. Uh, maar uh, Voor de rest, uh, de, het aantal hebben we gelukkig gered allemaal. Uh, de mensen die nog in de rij stonden, uh, die niet konden happen, hebben we een tegoedbon gegeven voor een haring, omdat we het uh, een beetje al vooraf bang waren dat er, dat er wellicht wel eens meer kon komen. Dus daar hebben we ook rekening mee gehouden. Uh, en voor de rest wat, wat mij die dag voornamelijk is bijgebleven de vele vrijwilligers die Sam van toch kent, die je klaarstaan. Negen man van de KNR en acht van, ja, van, de, van de Rode Kruis. Ja. Ik zal er vast veel vergeten op te noemen, maar die, die samenhorigheid die je dan weer even proeft in het dorp. Ja, ja ik Kweilig. heb ik even rondgekeken ja. en inderdaad was heel, heel veel vrijwilligers met hekken vlaggetjes ja. en nou ja, van alles ja. bezig. Ja. Ja. Ja. Om het, in, het deed me even een klein beetje, denk aan vroeger de tram met die schapenhokken. Nou, oh, dat ja, oh, ja, ja. nou, was een hele pleine ja, schapenhok. Ja, uh, daar was dit het evenement bedoeld. De mensen moesten eens een haring in het tonnetje gaan, uh, gaan zitten. Dus vandaar dat we die hekken express hebben neergezet. Ja. Ik geloof dat dat gelukt is als ik de krant heb gelezen vanmorgen. Oké. Okay, ja, dus, je uh, ziet het hè? Ja, het staat in het Haarlemse Dagblad. Ja. Met een ja. leuke foto. Ja. En... Uh, het waren de 1500, hè? Ja, de Leo Miesbeek die had er 1530 op zijn klok. De andere 1527 en de notaris 1500. Nou, daar heb ik een hand op gegeven. Ja. Ik denk, dat doen we, dat doen je dat je we het, het volgens. Daar gaan we niet over. Ik denk, ga ze niet weer hertellen. Dat, uh... ja. Ja. Ja. Ja. Nou, het, uh, nou, het is fantastisch. Het was een uh, ja. super geslaagd, dus... Ja. Uh, ja, het was, en het was super gezellig met collega's te doen. Na afloop, uh, negen uur in Mello's zijn uh, de visboeren weer, uh, de meeste overigens, zijn toen uh, naar Mello's gekomen en hebben we gezellig nagebordeld, biertjes ja, ja. gedaan. Uh, ja. En dat is ook en leuk, dat is met leuk alle. om het ja. met z'n allen te doen. Mm. Als je ook ziet dat uh, het, het, het stalletje van uh, Bout van den Burg... die had uh, mm. een paar dames meegenomen er Die Op het moment van Happen en die dames luidkeels te zingen. Zo'n plezier hadden ze erin. Uh, ja, uh, ja, ja. Uh, uh, Vis van Floor die was er met, uh, met zijn kinderen, met zijn hele gezin... Uh, vol, uh, uh, vol aan het weggeven. Adi ah, die Guyt die lekker mm. meedeed. Ja. Weet je, allemaal ja, ja, ja. visboeren ja. vonden het geweldig. Ja. Ja, ja, ja. En, en dat was leuk om, om dit met dit evenement ook te doen. Dat dat ik zie dat ik met de collega's dit heb dat neer kunnen zetten. Ja. Dat is ook. Goed, ga jij lekker je koffie opdrinken en, en weer uh, uh, naar de business. En een beetje succes. Thuis. Ja, ook. Ja. Nou Dankjewel. jij ook. Dankjewel. Goed, naast Patrick. Er zit uh, Pascal, Pascal, of Pascal <laughs> Spijkerman over het horeca-convenant, uh, horeca- en retail-convenant. Retail retail, ja. yes. uh, misschien zijn er meer zandvoortes, net als ik. Fragmentarisch, je leest wat in de krant, je hoort wat. Ja, convenant, ja, ja, het moet wat gebeuren, maar het is me niet eigenlijk helemaal duidelijk. Hoe is dat nou ontstaan en wat, wat, wat wil je er nou mee bereiken in Zandvoort? Zou je dat kort kunnen samenvatten, Pascal? Zeker, zeker. En ik begrijp ook, ik heb uh, twee varianten of twee exemplaren voor jullie meegenomen... maar dat was tien minuten voor de uitzending. Mm -hmm. Dat dit ja. een hele logische vraag is, op het moment dat je in één mm -hmm. keer zoveel informatie krijgt. Uh, het komt erop neer dat uh, vorig jaar uh, de gemeente Zandvoort een retail- en visie heeft vastgesteld die uh, zou moeten leiden tot een levendig centrum. En dat wil niet zeggen dat het niet levendig is in Zandvoort... maar ook Zandvoort moet uh, met economische tegenspoed in de afgelopen jaren... Uh, ja. rekening houden met uh, ja, een winkelcentrum die zou moeten gaan veranderen. Ja. Uh, heb ik het niet alleen over het dorp, maar ook over het strand... en vooral de verbinding tussen die twee. En toen is een aantal maatregelen, abstracte maatregelen, geformuleerd. De gemeenteraad heeft dat ook geaccordeerd, heeft er een akkoord voor gegeven... Tegelijkertijd is gezegd, maak nou eens die abstracte dingen wat concreter. Want op het moment dat je het hebt over leegstandsbestrijding, ja dat klinkt leuk, maar hoe ga je dat dan precies doen? En met dat in het achterhoofd hebben we de afgelopen vijf maanden bijeenkomsten belegd. Waarbij alle Zandvoorters aanwezig hebben kunnen zijn. We hebben in de Zandvoortse courant ook advertenties gezet, advertentie gezet. Van jongens, dit is de hoofdmoot van wat we gaan bespreken. Kom vooral meepraten. Want we willen voorkomen dat op het laatste moment iemand kan zeggen. Nou, ik heb iets willen inbrengen, maar ik heb dat niet kunnen doen. Dus we hebben het breed uitgemeten. Ik ben hier ook zelf een aantal keren bij de radio aangeschoven. Bij collega's van jullie. En uh, dat allemaal uh, met in het achterhoofd en met als doelstelling het formuleren van concrete maatregelen. En die concrete maatregelen, uh, dat zijn er uiteindelijk 60 geworden. Uh, die zien op uh, leefstandsbestrijding, zoals ik zojuist ook al zei, maar ook ruimte voor ondernemerschap. Uh, samenwerking, een hele belangrijke. Uh, een aantal andere zaken uh, heeft betrekking op de openbare ruimte. Uh, op vastgoed. En dan is er nog een restcategorie. Waar uh, bijvoorbeeld uh, het benadrukken van aan zee uh, in staat. Mm. Uh, om met de eerste categorie te beginnen: ruimte voor ondernemerschap. Uh, deregulering is natuurlijk een term die heel vaak door ondernemers gebruikt wordt. Van nou, overheid geef ons nou eens wat extra ruimte. In Zandvoort was dat niet anders. Um, het mooie is dat uh, de minister, uh, Kamp, die ook een negatieve benaming wel eens heeft in het standvors, maar dat is weer... Uh, heel ander, een ander onderwerp. Inderdaad, een heel <laughs> ander onderwerp. Uh, die heeft een economische agenda opgesteld met landelijke partijen. En een van de zaken die daar onder valt is een pilot waarbij je gaat dereguleren. En er is een aantal gemeenten in Nederland die daarbij ondersteuning krijgt van het ministerie. Uh, een twaalftal gemeenten is daar al voor uitgekozen. Wat wij nu... Uh, met elkaar zijn overeengekomen is dat Zandvoort een dergelijke pilot ook zou moeten doen en we proberen daarbij aansluiting te vinden bij het ministerie en bij platform 31 want een landelijke organisatie is wat zich daar uh, mee bezighoudt uh, een ander punt is het toestaan van mengvormen tussen retail en horeca, zonder daarbij bestaande belangen in het gedrang te laten komen. Want mensen die hebben natuurlijk wel gewoon financiële belangen bij de huidige situatie. En daar moet je natuurlijk mee uitkijken. Maar je ziet steeds vaker in retail en horeca land in Nederland... dat een winkelier een ondersteunend kopje koffie aanbiedt aan de klant. Um, ja. Als jouw vrouw uh, de derde jurk, de vierde jurk en de vijfde jurk aan het passen is... dan heb je op een gegeven moment wel zin in een kopje koffie, ik kan ik me, ja. me voorstellen. En meestal krijg ik het ook. <lacht> nou oké, okay, hartstikke goed. Ik zie er nou. altijd zielig uit. <lacht> in de praktijk gebeurt dat ook wel, alleen in de regelgeving zou dat nog verboden zijn. Gelukkig wordt daar niet op gehandhaafd. Maar wij hebben eigenlijk gezegd, nou gaat dan ook gewoon toestaan. Dus de praktijk is eigenlijk um, al veel meer mengvormen en veel meer ja, in het Engels heet het dan blurring een ja. beetje een bijzondere term, maar gewoon mengvormen tussen retail en horeca. En dat geldt niet alleen voor de winkelier die een onderscheidend of ondersteunend kopje koffie kan aanbieden, maar dat geldt ook voor de horeca-ondernemer. die uh, de vaas die op tafel staat met het mooie bloemetje erin, als uh, jij het mooi zou vinden, Geri, het, um, het kan verkopen aan jou. Uh, in Haarlem heb je koetjes en kalfjes gehad, ja. een restaurant. Ja. Ik ben er wel eens uit eten geweest met mijn vriendin. En die vond inderdaad uh, dat er een hele leuke boomstamvaas op tafel stond bij ons. Dus die had de vraag gesteld, kan ik die meenemen, kan ik die kopen? Volgens de regelgeving mag dat niet. Nee. nee. Maar ja, we hebben hem toch meegekregen. Oftewel, in de praktijk uh, <laughs> gebeurt het allemaal wel, maar... Dan... Kern hiervan is, ga die regelgeving daar ook op aanpassen. Is dat ook het glaasje korenwijn bij een nieuwe haring? Ja, dat zou maar zo kunnen zijn. Nou, ja. nou van die extra, ja. extra dingen. Ja. ja Het is horeca. Uh, allebei weliswaar. De haring, uh, oh, de Maar ja. het is wel natte horeca. Ja. Uh, voor wat betreft het Gwaardse Maar, maar ja. daar komt iemand ja. uit. Ja, ja. Ja. Je, je, hebt, je hebt me toch al geïntroduceerd als een inbreker. Dus dan grijp ik van deze. Maar zonder deregulering was het pop-up evenement van gisteren ook niet zo'n succes geworden. Nee. Want uh, we hebben spandoek kunnen ophangen op de muziektent. Zonder de, zon, als we de gegeving hadden gedaan, was die span ook niet geweeg gehouden. Nee. Uh, we hebben geen... Uh... Uh, heel moeilijk draaiboek hoeven overleggen... hoe we de hekken gingen neerzetten... Mm -hmm. we hebben het doorgesproken met de verkeersregelaar... en de vergunning is afgeregeld. Dus wat dat betreft is al de deregulering nu met het pop-up weekend... Mm -hmm. is het voelbaar uh, wat het kan betekenen... En, en laat hopen dat het weekend alles succesvol verloopt... dat er ook wat makkelijker soepeler mee omgaan okay. kan ja. worden. Nou. Dus okay. daarvoor ja, compliment hey. aan de gemeente... dat ze het initiatief nemen om Zandvoort uh, te veranderen. Dit college is daarin erg vooruitstrevend. Dus wat dat betreft, proficiat voor dit college. Okay. Maar vanacht. Dat ga er... in jouw straatje. Zeker, zeker. zeker. En ik krijg nu een uh, klopje van Patrick. <laughs> dat hebben we hebben niet afgesproken. Maar dankjewel Patrick. Um, ik wil Patrick dan ook nog wel een compliment teruggeven. En dat staat ook op dit convenant. Ehm. Um, hij nu begrijpen. alsnog weg? Nee, hij komt weer terug. Uh, een van de andere belangrijke punten hierin, los van ruimte voor ondernemerschap, is samenwerking. Patrick heeft het voorjuist ook al een paar keer genoemd. Zandvoort kent een aantal ondernemersverenigingen. Dat is goed, want iedereen die organiseert zich ja. rondom zijn eigen thema. Maar het is nog beter op het moment dat die ondernemersverenigingen ook met elkaar Zandvoort als collectief. Um, kunnen behartigen en zodat we het als collectief omhoog kunnen stuwen. Nou, nu hebben we ook een aantal zaken hier ingezet die slaan op verdergaande samenwerking. Uh, wij zijn van plan om een kernteam te formuleren waarbij al die verenigingen, maar ook individuele ondernemers vertegenwoordigd zijn. We willen dat, willen dat op een zo open en transparant mogelijke manier doen. Dat wederom niet iemand achteraf kan zeggen... ik had in dat kernteam willen plaatsnemen... maar heb er niet in kunnen zitten. Uh, we gaan erover nadenken hoe we dat concreet gaan uitvoeren. Maar kern daarvan is... ga nou met elkaar ervoor zorgen... dat die 60 punten die wij hier ingezet hebben... niet een dode letter worden. He, weer zo'n papiertje wat je onderin de la ligt ja, en dat ja. zit. Nee. Ga er nou voor zorgen dat die acties ook daadwerkelijk... Um, allereerst in de tijd worden weggezet... Van wanneer ga je welke actie uitvoeren. En nou ja, het allerbelangrijkste. Dat ze ook gewoon daadwerkelijk gerealiseerd worden in de praktijk. Ja, ja. En dat gaan we met z'n allen ook proberen te realiseren. Hartstikke goed. Dat is een heel mooi streven. Ja. ja. Dat is uh, buiten. Of, of met medewerking van ondernemersvereniging Zandvoort. Ik noem maar wat. Ja. De, de, goed, goed dat u het zegt. Um, de ondernemersverenigingen die gaan morgen om half twee in Laurel Hardy... een handtekening zetten onder dit convenant. Dan hebben we het over uh, Koninklijke Horeca Nederland... Uh, de vereniging van de strandpachters... de ondernemersvereniging Zandvoort. Peter Tromp als voorzitter ja. zal dat doen. En Vent- Vol en standplaatshouders. Alan Berg zal dat ja. doen. Ja. De vereniging bedrijven terrein Zandvoort. Oh ja. Niet te vergeten, hartstikke belangrijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat zijn mannen en vrouwen die... Steeds meer ondernemers aan zich binden. Inmiddels zitten ze op 70 ondernemers ja, ja. die ze representeren. Hans Hogendoorn gaat daarom ook een ja. krabbel zetten. Hartstikke fijn. Ondernemersbelangen Zandvoort. Uh, Michael Albers die zal daar uh, ja. zijn rol oh, in pakken. Uh, de vereniging, dat is een hele na lange naam. van eigenaren commercieel vastgoed Zandvoort. Dat is ook een hele belangrijke speler, de vastgoedeigenaren. Uh, vertegenwoordigd door Theo van der Laan. Die gaat zijn handtekening zetten. En tot slot uh, de VVV Zandvoort en de stichting Marketing Zandvoort. Lana Lemmers en Peter van Delft. Mm -hmm de gemeente, vertegenwoordigd door, door wethouder toerisme en economie Gerard Kuipers. Ja. Onder wie het okay. vlag dit natuurlijk ja. allemaal plaatsvindt. Ja. Ja. En wij vinden het ook bijzonder om te kunnen zeggen dat niet alleen deze ondernemersverenigingen... mee kunnen doen met het convenant, maar dat ook de mensen die de afgelopen maanden... hebben meegesproken... hun krabbel mogen zetten onder het uiteindelijke resultaat. Uh, natuurlijk is dat meer symboliek... dan dat er een juridische basis onder ligt. Maar die symboliek is juist heel belangrijk... omdat dit een convenant is... waarbij de gemeente niet... maatregelen iemand door de strot geduwd heeft... Nee, om het absoluut, even op nee. z'n hier, bij Janneke's te zeggen. Maar geluisterd heeft... en het een gezamenlijk product is... waar iedereen ook daadwerkelijk de schouders onder wil gaan zetten. En ik denk als je op vrijwillige basis hier een krabbel onderzet, je het meest gemotiveerd bent om daadwerkelijk in de praktijk ook te gaan Ja, uit. want je doet het zelf ja. Ja. Ja. Ja. En Een convenant een overeenkomst Hoe lang duurt die? Vier jaar is de bedoeling en die wordt bijgehouden ook? Ja, die wordt bijgehouden. Uh, het allerbelangrijkste eerste actiepunt van zo'n kernteam zal dan ook moeten zijn. Wanneer ga je wat proberen te realiseren? Hm. Want we kunnen wel zeggen, ja, um, als we binnen drie maanden die 60 punten niet bereikt hebben, dan uh, ja, is, is dat, dat niet gelukt. Nou, dat is ja. natuurlijk onrealistisch. Nee. Hm. Je moet echt, um, omdat het ook gaat over samenwerking met andere partijen buiten Zandvoort. Ja. Um, daar wel um, een bepaalde periode de tijd voor nemen. Zodat je ook echt een goede basis legt voor een toekomstbestendig Zandvoort. En blijf jij dat doen, Pascal? Of is jouw taak nu uh, volbracht, zeg maar? Goede vraag. Um, mijn taak is na maandag, als ook het pop-up Zandvoort weekend... Uh, waar ik ook een uh, rol in speel, uh, voorbij is, in principe volbracht... waar het niet dat um, vanaf 1 september ik dan weer dat kernteam ga begeleiden. Okay. Um, dat wil niet zeggen dat ze het niet zelf zouden kunnen, maar omdat ik ook dit Je er helemaal in, geleid natuurlijk. heb en erin zit, ja. uh, is dat wel een uh, goede combinatie. Dus eerst even 2,5 maanden uh, aandacht aan mijn vriendin geven en uh, mijn vrienden die die wel op... Ze hebben wel geleden, hè? Onder Ze jou. hebben <laughs> inderdaad wel geleden, want het was niet uh, de 20 uur die er per week voor stond. Nee. Maar het was uh, meer dan een fulltime job. Maar ik heb het graag gedaan en uh, ik ben hartstikke blij dat uh, vanaf 1 september ik uh, hier ook zelf weer een rol in zou kunnen vervullen. Oh. Ik denk dat uh, jij nog wel uitgenodigd gaat worden om oh. eens eventjes na een evaluatie uh, oh, ja. ook hier te vertellen. Ons wel te vinden. Wat hebben jullie uh, zo uitgespookt en wat ja. was het ja. resultaat ervan? Jazeker, jazeker. Okay. Hartstikke goed. En ik wil jullie van harte uitnodigen, net zoals de luisteraars, om morgen dus om half twee, staat ook in de Zandvoortse Courant, morgen ja. half twee, Laurel en Hardy, Ron Brouwer heeft uh, de koffie, de thee, de biertjes en de wijntjes klaarstaan. Wordt iedereen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn bij de ondertekening, maar ook om zelf een krabbel te zetten. Dus um, voel u niet... Um, hoe zeg ik dat? Nou ja, iedereen bezwaard, heeft bezwaard om ja, te komen. Je moet geen moeilijke woorden gebruiken dan ja. Nee, zo is dat. Nee, hartstikke goed. Ja. goed, Pascal. Uh, ja. Het werd tijd dat het is allemaal uit de doeken werd gedaan. En dat heb je ja. geweldig gedaan. Dank helder. je wel. Ja. Okay. Dank je wel, Pascal. Goed, wij gaan verder uh, met Lou Reed. A perfect day. Nou, dat is het ook, hè.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 thought i was someone else someone good Just watch your soul A perfect day het uh, is een perfect day. Uh, ook voor de 50-jarige Lions, denk ik. Bij ons zitten uh, Gerban Brandt, Ter Brugge en Gerjo Scheringa. Welkom heren. Dank u wel. Dank u wel. 50 het... jaar Lions. Nou, wat zijn de Lions? Uh, dat... ik, we maakten net een grapje cognac en sigaren. <laughs> <laughs> maar dat is het niet echt, hè? Uh, oh, oh, het is oh, wel Ook, ook, is Zeker ook lekker, ook zeg. <laughs> ja, nee, uh, Lions is, uh, is een club. Uh, er zitten een aantal mensen in uit de verschillende beroepsgroepen. Meestal uit elke beroepsgroep één, dat kunnen directeur van bedrijven zijn, maar ook notaris, advocaten, burgemeester noem maar. Maar ook gewone dominees, mensen. Uh, dominees. Gewone mensen ook. Uh, nou, ik vind deze mensen ook gewone mensen. Dus ja, nee. Ja, ja. Nou ja. Als het uit de verschillende beroepsgroepen is, en uh, wij ontmoeten elkaar eens in de twee weken. Oké. Okay. Op een avond, een keer met een diner of een, een uh, wij hebben dan een uh, vergadering. Uh, Lions uh, Zandvoort bestaat inderdaad uh, 50 jaar. Te, twee weken geleden ook, uh, ook groots gevierd. En uh, dus uh, opgericht in 1965. En uh, de Lions beijvert zich om uh, evenementen te organiseren in de naaste omgeving. Dat is in, uh, in Zandvoort uh, en omgeving. En de nette opbrengsten van die activiteiten die uh, stopt wij in de stichting. Stichting Lions uh, helpt kinderen. En vanuit die stichting worden allerlei... Uh, evenementen ondersteunt die met kinderen in nood of kinderen in achterstandssituaties uh, uh, bevinden. Even dat, kort vraag, dus door, is dat jullie keuze? Kinderen alleen? Ja. Ja. Want ja, de Lions gaan breder. Ja, hè? De Lions gaan breiden, dat iedere ja. lijnsclub uh, kan dat zelf bepalen. Ja. Er is al uh, in de vroegtijdstadium, ik meen in de jaren zeventig, een stichting opgericht uh, waarin uh, de opbrengsten van die evenementen uh, daarin uh, in, in, in worden gedaan en die worden ook vanuit uit die stichting wordt er die gespendeerd en, en ondersteund aan, uh, aan de, die doelen. En dat kan vanuit eindlopende doelen zijn. Zoals het jeugdsportfonds in Zandvoort dat dit jaar en volgend jaar ook wordt ondersteund. Maar er zijn ook evenementen geweest dat uh, kinderen uit achterstandswijk een keer een avondje uit wordt uh, gepresenteerd. Een film of een, een dinertje met friet en noem maar op. Uh, dus dat kan uiteenlopende ja. evenementen zijn. Die worden dan ingediend. Dat wordt ja. Door het stichtingbestuur wordt dat beoordeeld. Uh, enzovoort. Ja. En hoe word je lid van uh, uh, van de Lions Club? Uh... De normale gang van zaken is, je, je, je, je wordt door andere leden gevraagd en, uh, en uh, voorgedragen. Nou, wat u zei, dat zijn ook hele gewone mensen. En, en, maar dat kunnen nogmaals kan uit verschillende beroepsgroepen uh, zijn. Maar je, je, je wordt gevraagd en dan word je voorgedragen. Maar het is niet zo dat je, dat je uh, bijvoorbeeld rijk moet zijn, om het zomaar te nee. ze zeggen. Nee, absoluut is niet. Dat er, nee, want nee. Er, dat, nee. Nee, het nee, is, dat heeft er niks mee, heeft te maken. Er niets mee te maken. Nee. En dat uh, imago hangt er soms nog ja, wel eens omheen. Daarom. Geheel ten onrechte, denken wij. Wij ja. ja. kijken naar wat zijn leuke mensen. Die je bijpassen. Wie ja. heeft er uh, zin om ook wat naast je werk en je gezinsleven en je vrienden en kennissen uh, wat te doen. Ja. En uh, zo word je erbij gevraagd. En ja. meestal is dat gewoon een goede fit. En dan ga je met elkaar aan de gang om voor het goede doel aan de gang te gaan. Ja, je, je vraagt mensen waarvan je verwacht dat ze een bijdrage kunnen leveren ja, omdat ja. ze bepaalde vaardigheden hebben. Nou, het, dat, dat is misschien wat, wat Geo net zei, We hebben verschillende beroepsgroepen. Het is natuurlijk leuk als je een groep hebt met mensen die verschillende dingen kunnen, want dan ja. kun je met elkaar ja, ontzettend ja, ja, ja, veel. Ja, ja, ja. En uh, de een kan beter organiseren, uh, ja. de ander kan beter administreren en uh, zo kom je bij elkaar. Ja. En, uh, ze hebben we ook dit jaar zeg maar, het, het Lustrumjaar ingeluid met elkaar. Met een groep van zes mensen. Uh, om er een leuk jaar van te maken. Maar ook om er iets van te maken voor het goede doel. He? Ja, dus niet alleen ja. maar feest vieren. Ja. Uh, het Lustrumjaar geeft ook weer een beetje verplichting... om uh, je te laten zien voor, voor de gemeenschap. Voor de medemens, ja. ja. Jullie ja. willen ja. wat vaste activiteiten. Ik ken daarvan de bridge, Lisa ja. Bridge. Ja. Ja. Klopt, ja. dat ja. is ook ja. een van de activiteiten. Ja. Ja. Ja. In, in de café zo ja. en dergelijke. Hebben jullie meerdere vaste activiteiten? In Zandvoort. Ja, we hebben één keer per jaar ook een golftoernooi. We hebben een bridge toernooi, inderdaad. Yes. Ik begrijp dat u daar dus vervent aan deelneemt, of in ieder geval het kent. Nee, niet, maar ik ben slachtoffer. Slachtoffer? Mijn vrouw, mijn vrouw doet het. Dus ja, ja, nee. Ja, nou, ja, nou, dan ben ik nog wel benieuwd welke ja. slachtoffer je uw rol zich dan heeft gevoeld. Maar nee, zo zijn er verschillende evenementen. En ja, dat is ook wat, wat Gerbrand wil toelichten. Vandaag hebben we ook. Een, een mooi evenement ja. op het strand ja dat oh, is vandaag? Dat is vanmiddag. Het oh, oh, start om drie uur. Mm -hmm. uh, Vogelstrand. Ja. Uh, daar doen we een event, een, een wijnproeverij. Hè? Het heet Wine Tasting at the Beach. Mm -hmm. En dat refereert ook aan andere evenementen die we op het strand doen, zoals Culture at the Beach, daar zal Gerjo zo wat over zeggen. Maar we vinden ook, omdat we natuurlijk uh, een zandvoortse club zijn en aan de zee zitten, dat we uh, ook dingen aan de strand moeten doen. Hè? Het nuttige ja. met het aangename. Nou, we doen een wijnproeverij. Uh, daarin gaan drie wijnhuizen, allerlei verschillende wijnen presenteren en die kunnen gekocht worden. Dat zijn in totaal drie wijnhuizen. Wijnhuis Heemsteden, Heemstede, Kaaps Wijnhuis en wijnkoperij Okhuizen. Oh ja. Dus dan kijken we ook een beetje naar de uh, samenstelling. Dus de uit verschillende als je mijn Land neemt, dan nemen we daar drie wijnhuizen uit om meerdere partijen de kans te geven om daar wijn te verkopen. En dan verbinden we eigenlijk een beetje het goede doel voor het Jeugdsportfonds. 15% van de opbrengst van iedere verkochte fles wijn... gaat naar het Jeugdsportfonds. Uh, we geven de middenstand een beetje een kans om, uh, om ook zaken te doen... en zich te uh, profileren. En we willen natuurlijk de mensen die uh, van wijn houden... van harte uitnodigen om vanmiddag langs te komen... en uh, deze wijnen te proeven. Eh, het leuke is, eh, mochten, nou, eh, mochten wij weinig eh, wijn verkopen, eh, dan zullen wij een klein verliesje leiden. Maar dat kunnen wij als Lions in Zandvoort eh, altijd eh, leiden. Mm -hmm. eh, maar de bedoeling is natuurlijk dat we er uh, uiteindelijk een winst op draaien. Of in ieder geval een opbrengst op hebben. En dat zal naar het goede doel gaan. Dus iedereen in Zandvoort die zin heeft in een glaasje witte of rode wijn. Uit verschillende gebieden van de wereld. Van harte Mooi. welkom. Eh, nog even waar en hoe laat. Ja? Het is drie uur in Vogelsstrand okay. bij Volk. Ja, wij ja. okay, okay. Goed, vanaf drie uur. Maar we het heeft even ging naar een cultuur. Ja, ja we beach, hebben ook he? nog ja, een, een uh, ander. Ja. Het c, -C, -C het Culture at the Beach. Dat is uh, dit jaar op zondag 4 oktober. Het uh -huh. wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Dat is uh, op een zondag. En dan, uh, <coughs> dan hebben wij, uh, cultuur at the beach, dan hebben we een aantal strandtenten. Dan kan je dineren. En dat diner wordt geladeerd door optredens, door stand-up comedians. Dus naar elke gang heb je een optreden. Ja, ik heb het wel eens gezien. En dat is ontzettend, het is, uh, ontzettend ja. Ja, leuk. Uh, dit jaar is het voor de vijfde keer. Dus ook daar zou ik u en de luisteraar uh, graag voor willen uitnodigen. Uh, Zondag 4 oktober. Uh, nogmaals, u uh, krijgt een heerlijk diner. Maar daarnaast wordt het ook geladeerd door uh, optredens. Ja, en daar waren bekende namen bij in het verleden. Ja, Ja, is dat, ja. Ja, is heer, dit, ja, ja. ja. ja. Dit ja. jaar weer? Of uh, uh, is dat al bekend wie er komen? Dat is al uh, bekend. Wij hebben, uh, van jaar hebben wij uh, Ronald Snijders, Begijn Le Bleu. En uh, de derde, dat moet nog even kijken. Maar dat, uh, het, zijn altijd, het is een, een gemêleerd gezelschap uh, van mensen. Het kunnen stand-up comedians zijn. Uh -huh. Het kunnen mensen die iets, uh, iets leuks uh, doen. Het is altijd ontzettend leuk uh, de reacties. Ze, altijd ja. uh, ja, enorm het is heel, uh, heel, heel plezier ook, uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja ja en het is uh, de uh, ja voor 75 euro heb je dus en de hele avond Een heerlijk diner ja. met leuke optredens. Leuk op Enzovoort. Dus, uh, en alles wat daarbij hoort. Om nou een idee te krijgen van uh, wat Lions-leden doen, wat hun inzet is. Bij zo'n zo evenement als dit: uh, Culture at the Beach. Uh, hoeveel man is daar betrokken en wat, wat doen ze eigenlijk om dat van de grond te krijgen? <coughs> nou, er zijn ook een. Uh, een, een Ik zeg man, maar commissie... zijn er ook vrouwen? Uh, nee, er zijn nee, geen... Er geen vrouwen. vrouwen. Ja, er zijn ja. geen vrouwen. Ja, da's ja, da's zijn ook... geen vrouwen. Right. Nee, in onze Lions, uh, dat bestaat wel, maar. Wij in onze luidslucht okay. zitten per toeval alleen... Het kan wel. Dus nee, wij hebben dan een uh, commissie. Dus iedere evenement heeft een commissie. Ja. En die mensen zetten zich daar uh, voor, voor Is in. Is dat een mannetje of vijf of zes? Een mannetje of vijf, ja. zes. Ja. Ja. ja. En die, uh, die organiseren zo'n evenement van voor naar achter. Dus we hebben wel natuurlijk mensen die we daarbij inhuren. Hm. We hebben de, de Schouwburg Haarlem en het evenementenbureau wat daar ook uh, bij hoort. Die schakelen daar ook bij in. Maar het wordt door onszelf. Omgeleid. En wat Gerbrand zei, ja de ene is iets beter in het organiseren, ja. Ja, of die heeft een ander netwerk en een ander administreren. Ja. Ja. Dus dat, dat wordt door onszelf allemaal en dan wordt ook verwacht dat je daar actief bij. Uh, betrokken bent. Ja. Ja. Bedoel... Uh, ja, uh, hebben jullie ook te maken met vergunningen? Of, of hebben jullie dat soort evenementen waar geen uh, vergunningen van nodig zijn? Um, nou, daarover vraagt u mij even. Uh, wij doen alles hier op het strand. Uh, dus ja. de vergunningen gaat vaak via, via de strandtent. Ja. Ja. En, uh, en uh, ja, daarover vraagt u mij even of wij daar zelf... Uh, nou ja, als je binnen de voorwaarden houdt. Half twaalf, ja. mei ja. uh, en, dan en er... nee. dus dat, uh, wij doen geen uh, rare dingen of, uh, of anders in. Nee, nee, zoals hier we net even Patrick met zijn haring ja. Ja, de, Nou, deze keer was geen vergunning nodig. Maar normaal heb je medewerking van de gemeente ja. nodig. Vergunningen ja. nodig. Geen gezet. Ja. Nou, daar kijken we, we wel naar. En dat ja, was natuurlijk het voordeel. van ja, ja, Het voordeel we nu, ja, ja. Voordeel ja. nu ja. om het bij een bestaande ja. strandtent ja. te doen. Ja. Ja. Dat het, en he, mocht het nou vanmiddag gaan regenen. Dan he, wordt de, de proeverij binnengehouden. Ja. Okay. En he, we hopen natuurlijk dat het een beetje opklaart. Dat je buiten ook je slaatje genieten. Leker, ja. Ja. Ja. En misschien nog even ook terugkomen op wat, wat Geo zei. De lol van een uh, Lions club of bezig zijn met zo'n club is ook dingen inderdaad zelf doen. He, niet, niet, niet, niet wegmanagen of iemand anders laten doen. Dus je bent toch die tijd naast je baan bij de aan kwijt om ja. met elkaar iets zeg maar, van de grond te trekken. Ja, en, dat, en als het dan lukt he, en het is een is succes leuk, ja. en je verdient er ja. geld aan mee ja. wat je kunt doneren direct aan het goede doel, dan is dat ontzettend bevredigend. Ja, ja, ja absoluut. Dat, uiteindelijke ja. doel. Het goede doel. Goede doel. Ja. Ja. Daarvoor ja. doe je het. Daarvoor en als, als je het. daar een baatig saldo hebt, is het natuurlijk heel, uh, geeft ja. heel ja. veel voldoening. Dat klopt. En dan hebben jullie ook een commissie die uitzoekt waar dat geld naartoe gaat op een ja, dus, moment, ja. uh, Vanuit het fonds. De, de, dus de, de stichting Lions helpt uh, kinderen. Ja. Door de 40 jaar ja. hebben we ooit van uh, 700.000 euro. Uh, en, uh, Wauw. Uh, ja, Dus, he, dus uh, 50 jaar, maar 40 jaar dat, uh, dat ja. de stichting En ja. dan 700.000 euro. En daar is ook kunnen de commissie of van de stichting. Dus wij kunnen als leden zelf goede doelen aanreiken die zelf wel binnen dat ja. binnen dat kader van stichting helpt. Eh, kinderen licht. En dan wordt dan besloten waar het aan wordt. Het zijn vaak kleinschalige, dus niet ja. heel grootschalige Het zijn kleinschalige dingen. Dat kan hier in een vertrouwde omgeving zijn, zon voor haar en omstreken, of daarbuiten. Maar dus moeten met kinderen in nood te maken hebben, of het kinderen die uit, ja. uit uit minder bevoorrechte situaties zich ja. bevinden. Ja. En, en hebben jullie ook contact met andere Lions uh, uh, in andere steden? Of, of hebben jullie een nou, Lions... jaar of zo? Of is, houden jullie alleen maar? La, Lions is heel erg uh, actief natuurlijk en ook uh, zeg ja. maar heel erg uh, nauw met elkaar georganiseerd. Uh, Lion's voor is dus misschien wel een beetje een vreemde eten in de buiten. dat wij gewoon <laughs> <laughs> blijven zo. We, we, wij, wij, wij, wij, wij, wij, wij, wij hebben heel veel uh, uh, Kirils uh, heel, heel, heel veel mensen die ook met elkaar bezig zijn. Ja. Ja. En wij, ik denk dat we ook een iets andere insteek hebben. Dan uh, sommige ja. andere uh, clubs. Ja. Uh, dus wij vinden het altijd leuk. Uh, we, we worden wel eens gekschierend een club van managers genoemd. Uh -huh. ja. En dat is, uh, ik denk in de positieve zin van het woord. Dat betekent niet dat we dingen uit handen geven. Maar dat we juist ook uh, dingen. Organiseren en met elkaar proberen dan iets op te zetten en, en liefst ook een wat groter event. En, en dat kunnen we doordat wij die stichting hebben en zo lang bestaan en zeg maar een, een, een, wat achter de hand hebben, kunnen we dat ook kunnen we dat ook altijd zo doen. Ja. En zit u aan uw top met de leden van de Lions, of kunnen er altijd mensen zich nog Nee, ze moeten moedig vaak voor Dus voorgedragen, we hebben nu ongeveer 37 leden. Ja. Hangt natuurlijk een beetje af ook van hoe druk mensen zijn. Ja, of ja, zijn er. Ja. en iedereen ja. heeft natuurlijk wel of een keer een periode ja. wat, wat andere prioriteiten maar we hebben 37 uh, actieve leden dus en dat, dat, dat is een uh, mooi en dat is een uh, heel mooi aantal daar zijn okay. we mede ook een van de, de grote Lions uh, clubs hier in, okay. in de okay. Dus dat is, ja. uh, is leuk ja, het geeft ook aan dat het naast dat ja. het voor het goede doel uh, ook, dat een dat het leuke ook een leuke club is, club is. Ja. Ja. Ja. Ja. bijzonder goed, heel erg bedankt ja. voor uw komst we weten wel meer over de Lions weer we weten wat uh, over de activiteiten die de komende tijd gepland staan. Als je trek hebt in een glaasje wijn, ja, vanmiddag. vanmiddag en ook zelf wat ja. wij, leuke wijn kopen, kom uh, naar Vogels. Ja, absoluut. En je dient er het goede doel mee. Ja, absoluut. Als beter zeven. kan. Perfect day was het, hè? Ja. <laughs> En u hartelijk bedankt dat u onze mogelijkheid gevoeld ja. zijn. Hartelijk dank, dank u voor de komst. Goed, we gaan door uh, zo meteen naar de laatste gast. Uh, maar eerst een muziekje: Leonard Bernstein. Want we gaan na klassiek toe. Dus Leonard Burns zien met de uh, West Side Story Maria. Nou ja. Oké, okay. hartstikke bedankt. over Leonard Bernstein... met de echte klassieke uitvoering. <laughs> ja, ja, mooi. Zijn uh, musical uh, The West Side Story. En uh, dit was uh, de song Maria. Ja, wij kennen hem anders... vanuit de film, maar ja. dit was de Bernstein... versie. Over Bernstein gesproken. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, Peter. Ik kan me nog goed herinneren, het jaar 2000, uh, Camina Burana op de, ja. uh, ze, ze al meerdere malen vermeld natuurlijk, ja. waarin uh, ik en Simon Roberts de organisatoren waren van dat gebeuren en Simon na afloop van het concert zei uh, volgend jaar uh, gaan we het weer doen ja. en dan gaan we uh, Bernstein at the beach doen dus, ah. vandaag dat ik daar even op terugkom. Ja. Zou ik zeg, nou, komen? Simon, Zou zullen we eerst eens kijken... hoe we met de centjes uitkomen... voordat we verder gaan? Ja. Dat leek dus niet te lukken. Nee, nee. Maar, vandaar, maar je weet het nooit, vandaar. Peter. Nee, nee je, je, weet weet het het het nooit. je weet het nooit. Goed, Peter, classic concert. Ja? Nou. Zullen we maar uh, bij de kop pakken... Het, uh, morgen het concert, de eerste Morgen het concert, zondag 21 juni. Ja. Zeg maar gewoon in kader van het pop-up gebeuren. Er is ja. zat Natuurlijk. te doen. Oh, dus ja. ik denk dat het uh, dorp helemaal vol zit... morgen, met allerlei andere... Activiteiten ook, dat geeft niet. Ja. Uh, ons concert uh, past daar heel mooi in. Uh, aanvang drie uur, kerk open, half drie, toegangsprijs 5 euro. Met een uh, orkest waar we eigenlijk als stichting al drie, vier jaar uh, mee bezig zijn. En wat op een of andere manier qua agendering niet lukte. Ja. De ene keer past het bij ons niet, het ene jaar het andere jaar paste het bij hun niet. Het is het Kennemer Jeugdorkest onder leiding ja. van Matthijs Broers. Mm -hmm. Echt een corrivee in het uh, Haarlemse en omstreken qua dirigent. Die man heeft ontzettend veel en doet ook nog steeds ontzettend veel. Het Kennemer Jeugdorkest is ontzettend. Ontstaan, uh, uh, begin jaren 2000 uit het jeugdorkest van Haarlem en het jeugdorkest van Bloemendaal mm -hmm. natuurlijk is het zo in deze tijd en dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang dat uh, die orkesten allemaal samengevoegd worden dat zie je in Noord-Holland heel veel met symfonische orkesten en dergelijke dat was toen de tijd met jeugdorkesten eigenlijk ook wel zo en daar is een hele vaste groep uitgekomen van jonge muzikanten tussen ongeveer de 9 en 16 17 jaar. En wij hebben morgen een concert onder leiding van die Matthijs Broers van jeugdige muzikanten. En dat zijn er maar liefst 60 in totaal. Dus dat is gewoon een wat leuk. compleet orkest wat morgen uit gaat voeren. En waarom wij ze graag wilden hebben, is omdat zij in Nederland bekend staan als een jeugdorkest wat kwalitatief heel hoog staat aangeschreven. Het lukte niet het verleden jaar, het jaar erop ook niet. Des te blijer zijn we. Dat nou, ze dat ze nu wel, wel komen, ja. En jong, Luk. hè? Jong ook, jong, hè? Jong. Ja, ja. allemaal jong. Ja. En uh, het zijn. Uh, Mensen, die uh, uh, meisjes en jongens die privélessen uh, volgen. Met fluit, met trom, met trombone, alles. met uh, ja. saxofoon, ja. met alles. Ja. En uh, er zijn er ook al een aantal bij die uh, op de muziekschool uh, uh, zitten. Okay. Dus ze hebben allemaal een gedegen muzikale uh, opleiding. Gond. Of zijn bezig daarmee. Okay. Ja. Uh, de keuze voor de, de muziek van morgen... Laten we altijd geheel en al over aan de uitvoerende. Wij hebben eigenlijk uh, altijd al, zolang wij bestaan, dat is al 15 jaar... de gewoonte gehad om te zeggen van, uh, uh, waar komen jullie mee? En het uh, enige wat wij zeggen is, moet je luisteren... het mag niet te zwaar zijn. En uh, uh, hou daar uh, rekening mee. En voor de rest laten we ze eigenlijk allemaal geheel de vrije hand... Ja, ik wou net zeggen, als organisatie, classic concert, sta je ook voor een bepaald repertoire. Ja, ja dat en... klopt. Dat moet er dan wel een beetje binnenpassen. Dat moet er wel binnenpassen. Maar ja, uh, de mensen weten dat ze uh, bij ons nooit uh, hoeven te komen voor een uh, rockgroep of iets nee. dergelijks. Nee, nee, nee. Het is altijd klassieke muziek, maar uh, klassieke muziek in de breedste, grootste uh, zin van het woord. Ja. Dus daar zitten bijvoorbeeld ook ja. stukken zoals Morgen van Andriessen en ja. uh, uh, Korsakoff en Benoit bij. Maar dat klinkt als een aandoening. Ja. Nee, Rimsky heet hij. Korsakov is het. Die. die andere, dat was zijn broer. En, uh, uh, maar maakt ook hele mooie, heeft ook hele mooie muziek geschreven. Die ook goed in het gehoor ligt. En uh, uh, wat belangrijk is, is dat wij... Uh, dat is een Nederlandse... Uh, ja, dat is een Nederlandse componist, een... ja, ja. ja. En uh, wat belangrijk is, is dat wij naar diversiteit uh, streven. En... Uh, we hebben uh, In oktober hebben we uh, My Musical In. Dat is een dameskoor uit Zandvoort. Die zich uh, heeft gemanifesteerd de afgelopen jaren. Die in kwaliteit echt gegroeid is. Maar die een hele lichte vorm van zangkunst brengt. Ja. En uh, dat is weer iets heel anders natuurlijk. Ja. We sluiten dit jaar af met de Maastrichter Star. Ja. De grote productie. Geweldig. Ja. In de Agatenkerk. Daar staan 120 zangers ja. die daar op 20 december een kerstconcert organiseren. Ja. Dus waar we eigenlijk naar kijken is niet zozeer de muziekkeuze waarmee die mensen komen, als wel de diversiteit. Je zal dus nooit een programma zien van de Stichting Classic Concert waar alleen maar een jaargang is waar koren en orkesten in optreden. Nee, nee, nee, nee. Dat willen we dus nee, niet. Nee. We willen ook ruimte geven aan jonge muzikanten. We hebben ja. dit jaar bijvoorbeeld een harpiste gehad met een dame op de blokfluit. Ja. Dat zijn twee dames. Dat was een ontzettend leuk concert. Die vertelde alles over de harps Ze vertelde alles over de blokfluiten. Leuk verhaal, go goede uh, uh, presentatie ook van de dames, mooie muziek. Maar ja die mensen moet je wel een kans geven... met het nadeel daarvan... dat er dat dat niet 60, zo, 70 hè? mensen komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat we dus niet willen is gewoon zeggen... we willen altijd die kerk vol hebben. Het moet dat die kerk vol is. Op het moment dat je dit soort orkesten uitnodigt... zoals morgen... is het zo dat je 60 koorleden krijgt... dan weet je al dat er 100 mensen... van die koorleden, familieleden... Nee, in die kerk komen. Ja. Dus de 100 mensen zijn al binnen. Ja. Ja. Als we dat iedere keer zouden doen... Dan, zouden dan, zit we, uh, ja, ja. dan zitten we altijd vol. Ja, dan zitten altijd vol en dan zouden we uit de kosten komen. Ja. Dat is niet de opzet. Nee. Nee. De opzet is om ook die dat is jongere muzikanten... Hè? Maar je zoekt een, een balans. We zoeken ja. een balans. En we zoeken ook een balans uh, vanwege het feit... we willen dat soort dames en jongens, kleine ensembles... ook graag een kans geven. Omdat we weten aan het 2015 hoe moeilijk het is... voor een dat soort baan. mensen om... Iets van een boterham te kunnen verdienen. Ja. Nou, dus gezien mooi. de tijd. Ja. Kun je iets vertellen over de komende maanden? Wat behalve Maastricht de Staart. Maastricht de Staart 20, uh, uh, 20 december. Uh, het volgende is. Dus we gaan nu twee, twee maanden de... met zomergeces. Ja, Daar hebben we twee jaar geleden toe besloten. Ja. Vanwege het feit uh, dat jullie in augustus altijd moeilijke uh, ja. uh, maanden Maanders. zijn. En uh, uh, voor alles het mooi weer is, is het moeilijk om die kerk vol te krijgen. Dus dat is een wijs besluit geweest. En we beginnen in september, en dat is op zondag 20 september, wederom vast deel in het onderdeel van uh, al jarenlang de laureaten ja, van het Prinses Christina ja, Concours. Ja, en uh, uh, het leuke daarvan is dat we pas uh, twee weken van tevoren weten... wie er eigenlijk komen. Ah, ja, natuurlijk. Ja. En, uh, uh, het is altijd weer heel verrassend. En uh, waar je van uh, overtuigd mag zijn... is dat je altijd kwaliteit in huis haalt. Ja, het zijn jonge mensen die fantastisch ja. kunnen spelen. Of dat nou op de fluit is of op de viool, ja. of de saxofoon... Perfect. Ja. Maar de een uitvoerende zal meer de reis hebben Zo. dan de ander als je een fluit mee hoeft te nemen. Dan is het verder. Nee, gaan. maar de organisatie van de laureaten het van het Prinses Christina-concours zorgt dus ook voor een programma. Okay. En die zeggen dus van: we weten dat uh, we zijn heel blij met jullie dat die kinderen kunnen optreden. Mm -hmm. Dat ze een podium krijgen. Mm -hmm. En wij zorgen voor het programma. Okay. En dan krijgen wij dus twee, drie weken van tevoren... krijgen we, nou, we hebben die en die. We hebben ja. die en die. Ja. Die kunnen samen wat doen. Ja. En dan hebben we dus een aantal vormen van programma's waarvan wij de keuze mogen okay. maken. Dus ja. dat sluit wel altijd heel goed op elkaar aan. Ja, okay. Oktober komt maai. Ja. Al even gerefereerd. 25 dames uit het Zandvoort en omstreken. Onder leiding van Inge Stali. Een heel begenadigd Dirigenten en uh, uh, die springen vooruit in kwaliteit Lekker. qua songkundigheid. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit. November ben ik even kwijt. Maar goed, in december is het uh, sluiten met, met, uh, met de staar. Bestaard. 120 ja. mannen in de gatenkerk. Is ja. dat uh, de van tevoren kaartkoop? Dat is van tevoren kaartverkoop. Dat is geen 5 euro, dat zal 20 euro worden. Ja. Ja. Ja. En uh, uh, we hopen uh, 300, 350, 400 kaarten ja. te kunnen mm. verkopen. Mm. Ja. Bij Trump en Brune. Bij Trump en Brune, bij de bekende <laughs> voorbeelden. VVV. En uh, Daar zijn we eigenlijk niet zo bang voor. Nee. De nee. verkoopt. Zich, de staar verkoopt komen, zichzelf. Ja. En 20 december is natuurlijk een prachtige datum. Ja. Iedereen is in uh, kerstweer ja. ja. En uh, houd er maar rekening mee. Dat ze een fantastische uh, podium uh, vormen met z'n allen daar. Ja, het leuke is om ook te weten. In vorige gesprekken weten we dat de staar het zelf leuk vindt. Ja. Naar Zandvoort ja. kwam. Ja. En ja. het brengt dan ja. toch een klein beetje een klik. He, tussen ja, Zandvoort en de staar. precies. En uh, uh, ik zal u eerlijk vertellen. Anderhalf jaar geleden is de voorzitter van de staar in Zandvoort. Zelf gekomen. Weliswaar had hij een weekendje, maar hij kwam wel langs. Hij zegt: uh, Voor 2014 lukt het niet meer, maar ik stel graag voor om in 2015 uh, het laatste concert, het kerstconcert, nou, te mogen organiseren. Wat vind je daarvan? Ja, Voel me vreerd. Ja, ik moet hem met het bestuur overleggen, maar ga er me vanuit dat het goed is. Ja, goed. Ja. Mooi. Peter, we zijn aan de tijd. Uh, nog één: Morgen? Ja. Morgen drie. 3 uur, de kerk open, half 3 ja. in de Protestantse Kerkcentrum. Uh, we hebben een prachtige parkeergarage, dames en heren, dus maak daar gebruik van. Het is om de hoek en de entree is 5 euro. Dat is een weggeefconcert. Ja, vind ik ook. Ja. Peter, bedankt dat je wilde komen. Graag gedaan. Dank je wel. Je hebt heel druk in de, in de zaak. Ook nog, ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dank Peter, alsjeblieft. Oh. Goed, wij gaan door met de agenda. Ja, Gerrit, want we zijn bijna best aan het einde. Veel. Heel, he, uh, wat ja, gaan dat we is doen. Best veel. Ik, ik stel ook voor om te beginnen bij morgen, ja. 20 juni. Vandaag weten we ja. al wat er gaande is. Het is vandaag 20 juni, hè? Uh, sorry, vandaag ja. verder. Ja, ja. Uh, de Amsterdamse middag bij plaats. Ja, nou, dat is vanmiddag, hè? Ja. Is dat, uh, om ja. 1 uur. Ja. Uh, kun je dat dan? is ook uh, heel leuk. Uh, dan is er in Brussel aan Zee ook allerlei uh, workshops en activiteiten. Uh, Um, ook in het kader van pop-up. Uh, live achter de bar op het Gasthuisplein vanmiddag ja. vanaf 4 uur. Ook uh, de beach uh, throwdown. Een twee sportevenement Aan de boulevard Barnaar 23 A. Ja, ter ja en daarvan. op het circuitpark is er ook weer een BRSCC. Ik weet bij God niet wat het is. Eurofest 2015. Auto, races. Uh, ja, ik heb ze horen trainen ja, deze, ja. dit weekend. Uh, morgen is dan het kerkplein op Stelte. Een actieve dag voor kinderen en volwassenen. Vanaf ja. 10 uur. ja En dan is er weer jazz aan Zee morgen bij Thalassa. Het Wouter Kiers Quintet. En het begint vanaf 4 uur s middags. Nou ja, zoals gezegd, klesse concert. Ja. Uh, morgen in de kerk ja. om uh, half drie uh, gaat de deur al. Ja, en dan is volgende week 23 tot 26 juni de fietsvierdaagse weer in Zandvoort. Die uh, begint uh, de 23e. Ja. En uh, tot slot, uh, we hebben een hele agenda verder, ja. maar uh, ja, ja. Uh, dat komt uh, volgende week. Tot slot uh, de filmclub Simon van Kolm heeft. Ja, in ik wist even Zandvoort, niet wat, wat er kwam. Weer een klassieke film. Altijd. In ieder geval. Ja, altijd. En dat begint om uh, half altijd. acht s avond. Goed, rest ons uh, nog om te uh, Ja, we, Hotel Hoogland we te gaan bedanken. Hoogland bedanken voor de koffie, de thee en het water. We bedanken Quinten Brouwer, onze nieuwe technicus, die uh, ons heeft uh, door deze de uitzending heeft heeft, uh, geholpen. Samen met uh, Marcus van Dam op de achtergrond. Uh, we bedanken de redactie, uh, Yvonne Roosendaal, uh, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte. Ik zei het, de gek. <laughs> uh, en Don de Grebber, mijn mede-presentator. Ja, Dankjewel, en dezelfde Gerry Rutte. Gerrie de ja, het was een leuke uitzending. Ja, denk ik wel. En we gaan eruit met Rolling Stones. Uh, sympathy for the Devil.